In Italië is de 87-jarige Giorgio Napolitano gekozen als president. Hij besloot zichzelf kandidaat te stellen nadat het in vijf stemrondes geen nieuwe president was gekozen. Er was een beroep op hem gedaan door de linkse leider Berzani, de rechtse leider Berlusconi en de premier Monti. Politicus Bebbe Grillo noemde de herverkiezing een staatsgreep.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 Staatssecretaris Van der Rijn waarschuwt Abfacabo FNV dat de bond alleen komt te staan als die het laatste aanbod over het zorgakkoord niet accepteert. Volgens hem hebben andere partijen wel gezegd mee te willen werken. De onderhandelingen spitsen zich toe op de werkgelegenheid in de thuiszorg. Abfacabo FNV eist dat niemand gedwongen wordt ontslagen. In de eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen AZ met 3-1 gewonnen. De Eindhovenaren staan nu op de tweede plaats.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 Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van GFM op tv, op TV radio en internet. GFM. Met nu, The Nightwalk. Vast in je seatbelt. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a planner. In 3, 2, 1. 1, 2, 1.